Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Slam. Hij is geboren in de hippe wijk Camden in Londen. Het is een man die ook meedeed aan Jordi Shore kan gigantisch goed produceren en ook draaien. En heeft inmiddels meer hits dan schoenen. Wat vooral iets zegt over het aantal hits wat hij heeft gescoord trouwens. Schoenen zal hij ook heel veel hebben namelijk. Een uur lang in de mix. de one and only Joel Corey. Dit is de pre-party van het weekend. Je bent erbij. De lekkerste vrijdag mogelijk. voor de snelste route naar je weekend. Dit is Slam. Uh, code oranje geldt nog in Friesland en de Wadden. En een deel van de bussen rijdt niet in Drenthe... vanwege gladheid op de weg IJssel. En steeds meer jongeren willen zelf ook een social media verbod. Omdat ze merken dat ze te veel online zijn. Ja, dat is toch wel. En vandaag ook weer in het nieuws dat de mensen... die niet op social media zitten, gelukkiger zijn... Ja, ik kan het niet verwijderen met mijn werk, maar ik zou het stiekem eigenlijk wel willen. Hé, hey, lekker gaan. Is je radio op Slam hebben aanstaan. Dit is hem, de Free Party met de Joel Corey in de mix bij Slam. En de 15 grootste clubhits op een rij in het Slam Mix Marathon Chart. Vanmiddag om 5 uur met Raoul's Ram. Oftewel, hier zit je goed bij Slam. K -k en nu we Jennifer Lopez. Get right. In de set van Joe McCorry. Samen richting dat weekend met 140 op de teller. Here we go. Oh, Don't you know? Pump it You got to pump up! Don't you know? Pump up! You got to pump up! Don't you know? Pump up! Ik Papa erin, ik ga erin, ik nog ouderwets goed, hij zegt. John McCorry op de bak, dit is slam. Erwin stuurt in de slam WhatsApp. ze Goedemorgen, wat gaan we lekker. Stuurt hij nog meer even aan, uh, tikken. Fijn weekend uit Rotterdam. Rick die stuurt, dit geeft me zoveel zin in Tomorrowland. Morgen, ticket veel. En ook Harry uh, is erbij, die stuurt uh, morgen, Thomas. Je bent weer goed bezig. Maar nou, vooral, wat John is goed bezig, natuurlijk. Even kijken, vertragingen A7, Zaanstad Hoorn voor Avenhoorn, 17 minuten. De A12 richting Duitsland, grenscontrole 12 minuten. A29 richting Oud-Beijland vanuit Bergopzoom een half uur. En de A58, Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelminnerkanaal, daar 25 minuten extra. Goed nieuws, geen flitsers op de snelweg. En voor de rest even oppassen in Drenthe, Friesland en Groningen. Daar nog regionaal glad. In Friesland nog code oranje. Dat kan nog duren tot vanmiddag trouwens. Voor de rest 0 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En een koude oostenwind. Einde van de middag, misschien wat regen. Welcome to the space jam. Here's your chance to your dance at the space jam. 3 uur, dan gaan de deuren open van Mix Marathon Request. Tussen 12 en 1 draaien we alleen op de radio wat jij aanvraagt. Dus uh, klim alvast eventjes in de app van Slam. Check even je laatste. Uh, vind ik leuks? Op Spotify? Of Deezer? Of weet ik het allemaal wat? Apple Music. En drop ze in de Slam inbox. En wie weet kunnen wij ze draaien. Zometeen. Want ook nog een appie van Jan Vink gekregen. Goedemorgen, de pre-party is lekker begonnen. Vrij en vanavond naar de Adam-toren met Divine en Kim Kale. En werk ze allemaal, groetjes. Jan en Christen. En uh, Gerard stuurt een berichtje. Groetjes aan Victor Ferry en uh, de hele bouw waar ze staan. Mooi. Is lekker aan het uh, metselen daar. Goed hoor. Dit is de pre-party van het weekend met Joe Corey Faces. I be so cool Paul Corrie is meteen een uur lang in de mix. De one and only Sam Veld. Heel veel plezier en een mooi weekend.